Eerst een klomp met het NOS-journaal. In Oostenrijk zijn vanochtend vroeg 2000 vluchtelingen uit Hongarije aangekomen. Na het besluit van Hongarije, Oostenrijk en Duitsland om hen door te laten. Later vandaag komen er waarschijnlijk nog 2000 bij. Hongarije heeft bussen ingezet om de vluchtelingen naar de Oostenrijkse grens te brengen. Vervolgens reizen ze per trein door naar Wenen.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 De KNVB begint in Limburg met nieuwe regels voor de wedstrijden van de jongste voetballers. De Fjes spelen daar vanaf vandaag zonder scheidsrechter en de ouders moeten op minstens 20 meter afstand staan. Ze mogen zich niet met de wedstrijd bemoeien en moeten de eigen beslissingen van de kinderen accepteren. De KNVB reageert daarmee op het gedrag van sommige ouders die er met hun fanatisme soms voor zorgen dat wedstrijden moeten worden gestaakt.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu. Toebak leeft. Tijd voor zuinigheid. Op ZFM. Met tweedehands hits. Fijne vinden in Zandvoort. Goedemorgen. Dit is Toebak leeft. Die mensen die alleen geloven in het grote dikke ik... You you've done something so bad to me. I know you are the one that's creeping, you are the one that's cheating. The John Newman, echt een dijk van de stem, hè, gewoon. Echt, als je producent hem kan strikken om een plaatje in te zingen, wordt het geheid en hit gewoon. Dit dus is gewoon het projectje van hemzelf. Cheating en ja, oplichten, ja, natuurlijk. Eh. En dan had uh, zo'n vrouw die altijd wel eens in de studio kwam, Jolande heeft geloof ik, die had al een oplossing. Ik? En uh, Jolande verstegen ken je niet? No, nee, zo nooit zo gehoord. Maar goed, die had al een oplossing, een man die zeg maar ontrouw is. daar was altijd maar één oplossing voor. Daar één oplossing voor, ah, dit is niet het apparaat. Nou goed, uh, nietje. Die zal het nietje. Niet? Uh, nietje, zei ze altijd. Doe maar een nietje erin, dan kan er niks gebeuren. Ja, nou goed. Ik vond het al vrij heftig om dat, uh, dat aan te horen. Maar goed, dat was al een oplossing. Altijd voor een man die uh, ontrouw was. Het is vandaag 5 september. Is weer een nieuwe maand begonnen, alweer een paar dagen. En wat is er allemaal gebeurd op deze datum door de jaren heen? Nou, kan je onder andere vertellen dat in 1955. We hadden het net nog over 1955. Toen is ook James Dean overleden. Ik weet niet precies de datum meer. Maar goed, toen kreeg hij een auto-ongeluk. Maar wat is er nog gebeurd op deze datum in 1955? Nou, Fred Kams wordt wereldkampioen goochelen. En dan is het altijd wel leuk om te kijken. Waar hij nou vandaan komt. Hij heeft de Mulo gedaan. En uh, hij zou eigenlijk helemaal geen goochelaar worden. Uiteindelijk leerde hij alle goocheltrucjes bij de kapper. Uh, uiteindelijk, uh, zijn vader was uh, reclame, reclame tekenaar. Hij heeft zich daar ontzettend in getraind. In dat goochelen. Uiteindelijk kwam hij in een, uh, de Show. In de Verenigde Staten. En daar speelde hij. Dus uh, daar deed hij een optreden. En hij was toevallig voor de debuut van de Beatles. Dus hij heeft de meeste kijkers ooit in zijn leven gehad. Namelijk 73 miljoen kijkers hebben gekeken... naar het programma van Ed Sullivan. Omdat namelijk na hem kwamen de Beatles. In 1964. <laughs> ja, maar goed, kun je ook kijkcijfers Echt wel? Gewoon zorg dat je een goed programma voor je hebt... of na je, kon, na je hebt natuurlijk. Nou goed, ja. dingen die, nog meer dingen die speelden... In, uh, op deze datum zijn? Ja, vandaag uh, in 1980... wordt de Godhart-tunnel... Uh, tussen Zwitserland uh, en uh, Italië geopend. En uh, ja... ik. Ben je wel eens door die tunnel ingegaan? Waarschijnlijk wel, maar ik, ik kan er geen beeld meer bij volgen. Uh, je, het is uh, uh, lang, lang. lang het is hij is nog lang gewoon. Ja, het is echt. Zeg maar, ik ben echt niet bang in tunnels, maar bij die tunnel denk ik wel van. Kom ik er nog uit? Ja, precies. Ja. Hij is geloof ik. 15 kilometer of zo? Ja, even. Hoeveel kilometer? Ja, goed. Heb je tunnel of ben ik met een ander in de war? Ik ga je even. Ja, ga, lees het nog even in. Goed, in 1944. Uh, ze, ze, uh, wordt uh, Brussel bevrijd door de Gallieren. En dezelfde, uh, op dezelfde datum is ook de dolle dinsdag. Want het, het uh, gerucht gaat heel snel. Nou ja, de wereldhoofd, maar je gaat door België en door Nederland heen. Dat de bevrijders in aantocht zijn. En dat ze wel een beetje hadden uitgerekend. Dat waarschijnlijk over een week of zo wel in Rotterdam moet komen. En uiteindelijk ook wel in uh, Noord-Holland. En nou ja, goed. Dat ze dan zeg maar binnen een paar dagen. Uh, bevrijd zouden zijn. Dat viel in echt wel een beetje tegen. Want ze hadden te weinig manschappen om eigenlijk echt door te stoten... tot over de grens, tot in Nederland te komen. Dus ze bleven eigenlijk een beetje in België hangen. Dus op dinsdag was iedereen eigenlijk een beetje door het dol heen. dachten: dacht van, we worden bevrijd, we worden bevrijd. Maar uiteindelijk was dat pas een maand later. En dat viel een beetje tegen. Je had namelijk eigenlijk ook nog, uh, de, de, noem je dat, de, de oorlogswinter. Die moest er ook nog komen. Dus dat was een redelijke domper toen in 1944 op vijf... September. Meer spelen? Wat speelden er meer, meer op, uh, op uh, ja, deze in, datum? In 1977 de Voyager 1 wordt gelanceerd. Oké, okay, Voyager 1. Dat is die satelliet, toch? Ja, oh, dat is met uh, de lancering en ja. zoiets. Hoe ging dat ook alweer? Kijk, heb ik hier uh, geen geluidje ervan trouwens? Nee, ik heb het niet. Ik dacht ik daar wel een geluidje van had. Goed, Oeh. maakt ook niet uit. Voyager 1. Oh ja, heb een stukje over te lezen. Dat was toch... Um, het was een great plan om uiteindelijk de ruimte te gaan om uh, alleen materie mee te nemen. Om als ze ooit buiten aan te leven tegenkomen dat ze op dat, in ja, het toestel dat alles konden zien wat er op uh, de ja, aarde er leefde. Er zit een gouden, geloof ik een gouden plaat op met ja. Uh, ja. gouden plaat. Waar je uiteindelijk er zaten dierengeluiden op, mensengeluiden zaten erop. Een stukje Mozart, een stukje, er was het ook niet de van de popmuziek, stond er ook op. Uh, uitleg over welke atomen er eigenlijk op plus en min is. En uiteindelijk is hij nu sinds 2014 helemaal het zonnestelsel uitgevlogen, geloof ik. En het duurt nu, uh, ik dacht, 17 uur. We hebben nog steeds contact met de Voyager 1. Ja, duurt in 17 1990 uur. stuurde de, uh, Voyager 1 de eerste foto's genomen buiten ons zonnestelsel bizar, hè? Hoe ver die weg is en nog steeds hebben we contact met hem. Het duurt 7 uur voordat we dan wel berichten van hem krijgen, maar het komt wel deze kant op. Goed, straks de verjaardagen, die er allemaal jarig zijn, op deze datum. En dan even maar op uw muziek, dames en heren. Dit moet de nieuwe ontdekking worden. Wake up call, nothing but teeth. Nothing But Thief schijnt een nieuwe ontdekking te zijn. Ook een vrij jonge band. En die hebben momenteel een hit dus met Wake Up Call. Hoe te passelijk zo. Zie je als lekker wakker te worden met een lekker plaatje. Ik zit nog even te kijken wat ik nog over het hoofd heb gezien. Is dat namelijk? Ja, Moment Ali. Die wordt namelijk kampioen in 19... Ja, precies. Ik probeer het even terug te pakken. Al die sites die openstaan daar kan ik soms niet meer over... Wanneer was je nou? Cassius Clay vindt de gouden medaille in boksen... Bij de uh, Olympische Spelen uh, in uh, Rome was dat in 1960. En Cassius Klee werd later natuurlijk uh, uh, Moment Ali. Of was het nou andersom? Was Cassius Klee was dat nou zijn slavennaam, zoals hij dat zelf noemt? Of was dat de naam die hij later aan heeft genomen? Moment Ali is volgens mij later zijn naam geworden. Hij was natuurlijk van de uh, uh, Nation of Islam. Daar is je wel bekend van geworden. Ja, nou goed. Uh, hij was van de uh, Nation of Islam. Maar daar was ook uh, Malcolm X van. Dan heeft hij daar weer afstand gedaan. Want dat waren wel extreme vormen van geloof ook alweer. Goed. Uh, wie zijn er jarig? Ja, ik heb. Um, uh, in uh, 1991 op uh, deze datum uh, is Skandar Amin Kasper Kanyes. Oh ja, die. En uh, ja, je denkt waarschijnlijk: wie is dat? Dat is uh, degene fuck, die. wie is uh, dat? Die Edward uh, speelt in de films uh, van de Chronicles of Narnia. Oh ja. Oh, dat is echt wel voor de. Ja, dat is voor de freakie. Ik heb dat een paar keer gekeken, maar ik kwam er niet doorheen. Ik vind het te moeilijk. Ik ben daar niet moeilijk? slim genoeg. Het is te moeilijk voor mij. Het zijn kinderfilms, man. Ja, en toch? Ja, er is ook zoveel gebeurt er op het scherm ook. En dan moet je het verhaal in volgen. Dan denk je, nou, gaat nou oh, echt nou. daarop. Jezus, ik heb zoveel moeite gedaan voor zo'n verhaal. Ik denk ik nou, is allemaal wel. Uh, die ook jarig zou zijn geweest. Hoewel, het kan bijna niet meer. Hij is geboren in 1947. Jesse James. En toen uh, uh, zou je denken, dat is toch die, die voorstrijd. En dat was Jesse Jackson. Je had ze niet door elkaar. Jesse James was namelijk een grote crimineel. En uh, uiteindelijk is hij met een uh, hele groep vrienden... is hij allerlei banken gaan overvallen... die eigenlijk weer uh, uh, bepaalde soort dingen steunden... waar heel veel mensen tegen waren. Dus uiteindelijk werd hij eigenlijk op, opgeroepen tot held. Hij werd uh, uh, een soort held. Werd hij, en uiteindelijk werd hij door zijn eigen bandlid. Hij was een soort... Uh... Robin Hood. Een soort Robin Hood. Zo zag hij zichzelf graag. Maar hij maakte ook heel veel slachtoffers. Hij uh, was zelfs soms ook wel echt zwaar ontdaan als hij dan weer bij een bankoverval onschuldige burgers die er toevallig liep ook neerschoot. Zo had hij ook eens een keer een meisje doodgeschoten. Daar was hij zwaar van ontdaan. Maar uiteindelijk ging hij er wel mee verder om, uh, ja, om, om geld te verdienen. Te maar goed, heel veel mensen vonden wel dat hij uh, goed werk deed. Jesse James dus was geboren in 1847 en uiteindelijk door een eigen bandelid van achter door zijn hoofd neergeschoten. En het, okay. het was toen, toen was je een schilderij in afstoffen. En wij vragen ons af, wat voor schilderij was je aan het afstoffen? Is in de huiskamer. Wie is er nog meer jarig vandaag? Uh, John van Eert. Uh, ja. ja, bekend van uh, heel veel dingen. Ja. John van Eert. Oh, die. Oh ja, met die hele ja, grote zegt glimlach zo gewoon. Het is echt zo'n naam dat je denkt van ja, uh, het zou wel. Maar hij speelt volgens mij in elk blijspel. Ja. Hij heeft ook allerlei prijzen gekregen. Hij kan hij zingen, kan dansen, kan alles. Uh, volgens mij was je op, uh, op school niet echt de, de, de, de populairste. Maar momenteel wel de populairste in de toneelwereld volgens mij. Ja. Yeah, Zo ziet hij er heel uit. Hij heeft uit. ook uh, verschillende Disneyfilms uh, nagesynchroniseerd. Uh, nage, uh, hij uh, heeft bijvoorbeeld ook in uh, de vader van Spongebob doet hij. Uh, in SpongeBob Carapens. Uh, maar ook... Uh, ja, toneelstuk films. Ah. Oh, film op te, oh, man, te veel noemen Als je, als je zo'n foto ziet, denk je: Oh, die. Ja, die. Ik ken hem zeker. Uh, uh, vandaag zou ook uh, jarig zijn geweest, John Cage. En hij heeft heel veel gedaan in de muziekwereld, maar ook in de filmwereld. En degene die ook jarig uh, zou zijn geweest, is Connie Stewart. En Connie Stewart, ja, het is altijd wel leuk om dat te horen wat voor muziek maakte. Er zijn elke ook weer vroeger. Nou, hier even een vraag. Meentje ervan? Connie Stewart. Uh, hier, Connie Stewart. Zeg, jaren 2030, hè? Dit. Had je hem nou niet even op. Uh, gewoon op z'n kunnen branden. Moet het weer vanaf een van plaat. Ja, zo klinkt het wel. Degene die vandaag ook jarig is. Eh, als we toch weer bij de Stewart zijn. We hadden al Connie Stewart. Die is trouwens uh, overleden uit de 2010. Degene die vandaag 70 is geworden is El Stewart. En die kwam we ook wel van Year of the Cat. <middels> L. Stewart nee, nee, maakt nog steeds muziek. Jij kent het waarschijnlijk niet. Nee, ik zeg helemaal niks. Vorig jaar nog een CD uitgebracht, Al Stewart. Ja, en in 1976, Caries van Houten. Oh, ja. ja, ik vind. Ik, 39, nee. hè? Ik heb, er, ik heb er helemaal niks mee. Ik vind er zo ontzettend eigenwijs. Want ze ja, heeft ook wel een goede muziekkeuze. En af en toe laatst weer eens wat horen van wat zo uh, Een paar muziek uh, aantrekkelijk even... De wereld draait door. Dan komt ze ook vaak voorbij. Dus ja, ook, dat dacht ik, ik ook. Ik ben niet helemaal fan van al die uh, singer-songwriteren die ze dan altijd weer aan dragen. Dat, dat, ja, dat hoeft voor mij niet. Maar ze heeft wel een lekkere dwarse muziekkeuze. Dat vind ik wel... En sowieso, ja, ze speelt gewoon goed. Dus ze wordt vandaag 39. Vandaag wordt uh, ook Michael Keaton, acteur... wordt 64. Uh, ook Herman Koch... van natuurlijk De Crebiteur en Debiteur. Uh, uh, uh, die wordt vandaag... Hoe uh, oud wordt hij eigenlijk? 64... Hij wordt vandaag 62. Ja. En die, uh, die, die, is, die is bekend natuurlijk van... Uh, zwembad, uh, uh, Van als hij het zwemboot, Zwembad. Zo heeft hij allerlei boeken geschreven natuurlijk. Uh, ik zie ook dat iemand anders nog jarig is. Moeder Theresa, Of tenminste, die is nu jarig. Die is overleden op deze datum. Oké. Okay, In therese. 1997. Mo, moeder Theresa. Wat deed ze ook alweer? Wat, wat ja, moeder Therese... Was, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik ken haar wel, maar ik weet het eigenlijk niet. Het zee, zee, dat is de iconische foto, zie ik. Ja. Uh, met zijn hoofddoekje op, blauw bandje eromheen. En die lag, uh, volgens mij uh, had ze iets met de armen. Ja. De, de iets met de, de armen. armen en goede dingen. En, uh, ja, ja. Nou, mooi. Degene die ook jarig zou zijn geweest is Freddie Mercury. Oh. Ja, hij is natuurlijk al overleden in 1991, maar hij zou vandaag dus ook jarig zijn geweest. Nou goed, tot zover het overzicht wie er allemaal jarig was en wie eh, jarig is. Eh, volgende week doen we weer een lijstje. We lukken eravond al, niet om. En ook een stukje geschiedenis. Op minuten met Dover 9. de tweede gedeelte van dit radioprogramma. Sweervolle plaat van Destroyer. En Times Square. Themselves. Jacob's in a state of decimation. We're writing on the wall isn't writing at all. Just forces of nature in love with our weather station. Wall, hand in hand to the great way at dawn. The writing on the wall said Jesus saves. The writing on the wall mentions honey playing a game with the waves. You can follow a rose wherever it grows so you could fall in love with Times Square. Gezelligheid zeg. Times Square Destroyer. Wat is dat voor gekkigheid? Ja. Wat voor gij? Nou, een gekkigheid. Weet je wel... Uh, <lacht> ja, Oh, wat een gekkigheid. Die wilde er dus ook. Wat heeft hij weer goed werk verricht. Op, op, op, hij uh, is op werkbezoek geweest. Hij heeft ergens weer geroep, geroepen. Geef Nederland terug aan de Nederlanders. En welke plaats, ik weet niet welke plaats hij was. Dat vergeet ik dan ook weer. Was, zeg maar, geef Apeldoorn weer terug aan de Apeldoorns. Terwijl, ik denk, ja, het probleem is zo groot. Probeer even bij te dragen aan de maatschappij. In plaats van alleen maar gewoon weer ergens tegenaan te trappen. En natuurlijk heb je altijd weer mensen die denken van... Oh, heeft dat gewerkt. Ja, maar het is zo, het is zo leeg. Het heeft zo weinig om het lijf, Heert. Nee, goed. Als je maar kan scoren bij je medemensen, dat lukt me altijd wel. Goed, nou, ik zie dat jij helemaal uh, in the getjes zat. Of heb je nu alweer iets anders? Uh... Nee, ik zit alweer in het ah, volgende. Zet, dat zit is alweer, alweer goed vijf minuten geleden. Goed, ja, ik zit ook nog heel ja. vaak in de verhalen van uh, de oorlog. Maar jij hebt ook een verhaal over de oorlog. Nou ja, het gaat, eigenlijk, het gaat over Auschwitz. Ja? Nou ja, dat is nu een soort, ja... Het klinkt een beetje stom, maar het is een toeristische attractie. Uh, Alleen op ja. een... Uh, op een emotionele manier. dus ja. niet zo van, oh leuk, we gaan even naar Auschwitz. Nee, interessant. Dat is, dat nee, ik is, vind het interessant uh, om daar rond te lopen. Ja, ja nee, zo moet je maar als, het noemen, ja. Zoals bijvoorbeeld als je uh, uh, naar bijvoorbeeld uh, dat strand uh, gaat. Ze ja. zijn geland ja. in, in Normandië. Hoe heet het nou? Ja, ik weet. dat is Normandië nou. volgens mij. Ja, ja. Daar, dat Echt leuk en interessant om rond te lopen. Maar Auschwitz, toch, daar hangt nog steeds een bepaalde sfeer. Ik, ik vind het ook moeizaam om. om, om daar, ik, ik was in de buurt van Westerbork. En toen dacht ik toen had ik met mijn gezin erover: zullen we daar naartoe gaan? Nou, uh, mijn vrouw had zoals. Ja, ik, weet niet, ik heb er niet zoveel mee. Toen heb ik een beetje zitten googelen en filmpjes gekeken over uh, Westerbork. Toen kwam ik over dat het een Dorfpoelkamp was. Dat wist ik eigenlijk zelf niet. Chillant, ik weet het. En uh, dat het geen uh, vernietigingskamp was. Maar uh, dat het ook niet echt een pretje was om daar te, was, te, te zijn. En toen dacht ik zelf van. Wat voor meerwaarde is om er naartoe te gaan om te kijken van, oh, het is wel erg hier, oh, het is wel, Dan denk ik, ja, ja. Het wordt ook een beetje ik... zo'n sensatie, maar eigenlijk wil ik ook ja, wel maar... bewust van de geschiedenis zijn. Ja, nee, ik, ik denk dat je het meer op dit laatste, je, dat je naar dat soort plekken, juist om je te realiseren hoe erg dat is geweest en vooral om ervoor te, te zorgen dat het niet weer gebeurt en dat we dat soort dingen tegenhouden, dat er niet weer een gek op staat en denkt dat soort dingen. Ik denk dat we daar ons ja. bewust van moeten zijn. Ja ik, ja, ik vind de laatste tijd steeds meer dat heel veel dingen toch een beetje geschoeid zijn op sensatie in dat. Oh, oh wat erg gevoel. Ja. En dat heel. Oh, dat erg gevoel is vaak zo oppervlakkig. Ja. Uh -huh. ja, ik weet niet. Misschien is het alleen bij mij hoor, dat ik het bij mezelf wel elke keer uh, tegenkom. die ik van ja, vind ik het nou wel echt erg? Ja, is het wel lekker oppervlakkig? Ja, dat, dat vind ik ook bijvoorbeeld zoals. Ik heb uit principe niet meegedaan in die ice Bucket Challenge. Ik heb de. Uh, oh ja, van de, alles de, ja. Weet je, ik vond. Ik vind het principe, ik heb ook zeg maar, het hele verhaal gehoord van degene die het op heeft gezet ja. en alles. En dat is hartstikke mooi. En daar stond ik echt achter. Alleen ik vond, op het moment dat ik werd uitgedaagd, had ik zoiets van ja, ik ga nu meedoen. Omdat iemand zegt, je moet meedoen. En de hele cultuur zegt, je moet meedoen. En dan denk ik, ja, ik, ik weet, ik, ik wist niet eens wat ALS was. Nee. Wat dat betreft heeft het. Het was heeft geholpen. Het wel geholpen. Ja, eigenlijk wel dus weer. Het, heeft, het was zo oppervlakkig. Iedereen deed het, maar niemand weet wist nee, waarom. Nee, precies. Geef het het, het, het, het, het, het, het, kwam het helemaal los van de ALS. Uiteindelijk als je dan weer hoe, hoeveel geld het heeft gegenereerd voor het onderzoek. En dan is het ja. wel weer een goede actie geweest eigenlijk. Ja, dus het is zo dubbel. Ja, het, en dat geef vind, het. Maar ik vind het ook weer heel oppervlakkig om dan. Oh, ik vind dat uh, iemand daagt mij, daag mij uit. En het is populair om het te doen. Dus ik doe het en ga geld geven. Dan denk ik, ja. Waar ben ik ja, het dan voor ja, aan het doen? Een ja, moet je uitstappen. Je moet net op tijd ja. uitstappen. Ja. Maar goed, je had iets over want waren oh ja, we waren bij concentratiekampen. ja, waren Ja, kom <laughs> even terug bij het beginpunt. Ja, want uh, ze hadden douches neergezet die water vernevelden. Ja? Om, uh, vanwege de hitte die daar heerste om zeg maar ja, mensen dat ze niet oververhit raakten. Ja? ja. En dat heeft toch voor de nodige uh, problemen gezorgd uh, bij veel mensen. Heeft dat toch tegen het been. Dat dat toch wel een beetje naar de vergassingskamers. Oh ja, de ja, beneveling van dat koude water natuurlijk. Uh, ja, ja dat, geeft wel een aardig, dat geeft dan toch een aparte sensatie, ja. Ja. Ik, dan kan uh, je ook weer denken dat, dat... Ook dat vind ik weer dubbel. Dat is ook weer dubbel, want dan kan je ook weer zien hoe het was. Ja, maar ja. en ook, ja, omdat nou die mensen daar... Ik bedoel, er zijn er daar genoeg gestorven om daar ja. nou mensen van oververritting ook te laten... Ja, ja dat oké, dat is dan weer, uh, een, toch weer een stap verder. Maar ja, ja hoe ver ga je uh, uh, om mensen te laten ervaren hoe het was... En heeft het ook meer waarde om mensen het allemaal te laten ervaren hoe het toen was? Want ja, dat, ik weet het niet. Wat leren ervan is altijd weer de vraag. Goed, straks is het voor te berichten. Tijd voor muziek. <laughs> Tijd voor muziek. Hebben we nog een plaatje? Hoe zit het nou? Wordt het alleen maar gelulder op de radio. Ja, lokale radio hoor. Even dramatische muziek. Dat zou zo in zo'n film kunnen. Nieuw Order. Hebben we een nieuwe cd uit. En dit is het gangbaarste stuk. Restless. It's your day van melodieën. Zwaar soms. Maar mooi hè. orde. order. Grammig dit. En zo restless. Wel, het Bij de uitzending nog even over het feit dat ja, je krijgt zoveel foto's, zoveel, zoveel ideeën, zoveel heftige dingen op je af. Dat allemaal op je mobiel. En dan ga je het heel vaak inschatten. Is dit erg? Nou, dat is niet zo erg. Oh, no, dat is wel erg. Ja, en dan schuif je dus allemaal voorbij. En dan denk je, oké, okay, en nu, wat moet ik eigenlijk nog meer doen? ben het hangen. Je, je bent echt binnen een paar seconden ben je overvallen door alle emoties over de hele wereld. Nou, ik wil je nu even laten overvallen door alle Dingen die zijn gebeurd hier in Zandvoort. Het is tijd voor de zandvoort. Nieuws uit Zandvoort. Zegt hij? Ja, Nieuws uit Zandvoort. Afgelopen woensdag 2 de, uh, september heeft de commissaris van de Koningin Noord-Holland, uh, Johan Remkens. Heeft al zo lekker ergezienige kop, heeft hij gewoon altijd, weet je, met een sigaretje. Tenminste, zo weet hij altijd niet. Spijkers en koppen, uh, altijd gepast. Uh, ja, nagedaan. Ja, ja, ja. Dat was altijd wel grappig. Hij heeft een werkbezoek gedaan. Uh, hij heeft onder andere gekeken naar het Entree Zandvoort. En ook naar het Watersportvereniging. Uh, want beide projecten zijn zwaar onder subsidie van de, van, de, van de regering, van de provincie. Dus hij is daar weer aan het kijken of dat goed gaat. En of die uh, samenwerking goed gaat. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Want daar gaat heel wat geld in om. Hè, dat Entree Zandvoort, ik weet niet hoeveel miljoen. Was het niet 5 miljoen of zoiets. Om de, de, zeg maar, de treinreizigers, treinreizigers die aankomen in Zandvoort. Om die, die stappen die trein niet tegen van... Wauw, dit is zandvoort. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Ja, goed maar uh, dat is nu nog uh, niet zo. Nee, ze zijn nu nog redelijk aan het bouwen. Maar er, zit, er komt gewoon wel een beetje... Het is zoiets, ja. Goed, dat andere ja Afgelopen dinsdag heeft de politie in de Zeestraat... een hennepplantage aangetroffen. Nog dezelfde dag kon uh, ook de verdachte uh, aangehouden worden. En uh, ja, het is echt bizar. Ze hebben gewoon in het pand... Hebben ze de, een deel van de fundering weggebroken <laughs> yes. om een hennenplantage te brengen. Nou ja, het pand is uh, verzegeld en de uh, omliggende panden, de twee uh, pa aangrenzende panden, daar moesten de mensen ook uit. Om... En eerst moest er bouwveilig of uh, bouwtechnisch onderzoek uh, ja. worden gedaan of het pand veilig was. Hou even. Houden even, fundering. Jij hebt er wat ruimte nodig. Bubbel, ben je aan het doen? Ik ben gewoon even wat ruimte aan het maken. Ja, ja. En niemand had het in de gaten. Je hebt fundering weg moeten halen. Snoe je hard gewoon, het dus, beter Ja, joh, ja, je weet het. ja nou ligt het uh, Je hebt betonnen of dingen, maar het kan ook gewoon dat het, uh, dat het gewoon een gemetselde. Oh, maar, nee, dat zou beginnen. Dan kan je het gewoon afbreken gewoon. Dat zou, uh, waarschijnlijk is het pand. Ik denk dat op, hij uh, op een uh, gemetselde fundering staat. Okay, Dan uh, kunnen ze hem ook gewoon weer op trekken. is al weg Oké. Okay. Nou goed. Een groep van raadsleden Amsterdam heeft zich afgelopen maandag... in de Amsterdamse waterleidinggebied georiënteerd over het probleem... met het groot aantal damherten. Weer, ja. We leveren momenteel 3000. Er is eigenlijk maar ruimte voor uh, 800. Dus het is, bijna, nou, is ruim drie keer zoveel zitten er momenteel. En uh, ze hadden natuurlijk al een oplossing. Hier is dan Zandvoortroep, Welk in Zandvoort we elke naar Amsterdam. trouwens even een oplossing. Dit kan toch zo niet? Er gaat uh, echt een gevaarlijke situatie komen. En er straks weer, gaat straks allemaal weer rondlopen. Amsterdam had een oplossing: die zouden ze allemaal gaan vervoeren naar Bulgarië. Bulgarije. Bulgarië, ja. Bul nee, dat is een land. Bulgarië. Uh, Bul Bul Bul ja. Bul uh, en uh, daar zouden ze naartoe zijn uh, uh, gebracht. En dat zou de oplossing zijn. Alleen, ja, vervelend is dat ze daar natuurlijk ook mogen worden afgeschoten. En dat is nou ook niet helemaal de bedoeling. Nou, vraag me wel af, hè? Die vluchtelingen mogen daar niet naar binnen. En dat is Hongarije. Dat is Hongarije. Nee, die willen daar niet naar binnen. Nee, die mogen daar. Dat is juist het hele principe van Hongarije. Dat, uh, die treinen rijden allemaal niet door en ze worden allemaal vastgezet. En, uh... Ja, en die zijn als, zijn als de dood dat ze daar uitstappen. Maar ze, ze willen eigenlijk alleen maar Germany! Germany! Ja, nee, maar ze worden allemaal tegengehouden. Dat is het probleem. Oh, oké. Okay. Nou, is... uh, dus ik vraag me af of die herten daar dan wel heen mogen. Ja, dat weet ik ook. Ook, is... ook, een beetje ook een beetje vluchteling. Ja, ook een beetje vluchtelingen eigenlijk wel. Hier wordt het ook vol. Hier staat het asielzoekerscentrum wel... voor uh, Dalmerte ook vol, ja. Goed, andere antwoordsberichten zijn dat uh, Stijn Jansen vorige week, uh, weekend, vorig weekend, gewoon fan fanatiek bezig is geweest tegen het verzet windmolens. Hij is met uh, allerlei pamfletten hier de staat op en en heeft dus 1500 handtekeningen gekregen tegen het plan. En uh, dus eigenlijk voor het plan verzet windmolens. En dat vinden wij wel erg stoer. Jochie gewoon voor een staat er daar geloof ik niet bij. Nee, hij staat niet bij, maar uh, een jong Jochi heeft gewoon 1500 handtekeningen opgehaald. Toppertje, Stijn. Laatste stand voor bericht is. Ja, de, de KLM Open komt er natuurlijk weer aan. maar Golf en Country Club is al vol met de uh, voorbereidingen bezig. Van 10 tot en met 13 september uh, ja, vindt daar het, uh, de KLM Open, een van de grootste Europese toernooien, uh, plaats. Nee, ja, ik, uh, ik hou van golf. Ik, ben niet zo, ik hou niet van, van sport kijken. En nee. golf vind ik helemaal traag. Ja? Maar misschien dat ik wel even de V op dag Oké. Okay. Ik hoop alleen dat ze niet het weer hebben wat we op dit moment hebben. Nee. Nee, nee, nee, nee. En ik, uh, ik had zei het vorige week al, ik ben er al erg nieuwsgierig of... Uh, want de prijsgeld van de vrouw is vrij een stuk lager dan voor de mannen... Uh, wie er eigenlijk beter is. Ja. Ik ja, vind eigenlijk, mannen tegen vrouwen moeten er een keer. Dat, dat lijkt me een uh, leuke uh, wedstrijd. Goed, dat tot weer de Zandvoortsberichten. Tijd voor een stukje muziek. Haha, <middels> <middels> En dan hou ik mijn bek een keer. Nou, dat zou eens tijd worden, zeg. Pot, story, Dreams. Elke keer weten we het even te verrassen. Soms is het heel traag en soms is het heel hard. En dit is weer Poppy natuurlijk. Back. Officieel heet hij Back Hansen. Geboren als back David Campbell in Los Angeles. Op 8 juli 1970. 1970, hoe oud is hij dan? Jezus, is hij is toch jong gewoon. 45 dus. Ik dacht echt dat hij wel ouder was. Maar hij was gewoon echt ontzettend jong. Toen hij nog, zeg maar, met muziek begon. En I'm a loser, baby. Why won't you kill me? Was zijn grote hit toen in de jaren 90. Dat was drie. En Echt volgens mij dat hij doorbrak. Dit is zijn laatste zingel, Hij heet Dreams. Hij komt uit een muzikale familie. Uh, uit de Hansen familie, zeg maar. En zijn vader was... Uh, ...dirigent en componist. En zijn moeder... heeft zelfs nog uh, met uh, de Andy Warhol's... Uh, ...met Andy Warhol's Factory... ...dus niet met de Andy Warhol's, met de Andy Warhol zelf. De, de kunstenaar heeft ze samengewerkt... ...in allerlei projecten. En zijn grootvader, die heeft samen nog uh, gewerkt... ...met Joko Ono. Wie was dat ook alweer? Oh, dat was die Hex. Die grote heks die zorgt dat de Beatles uit elkaar is gevallen. Nee hoor, hou eens even op. Dat hebben de Beatles zelfs gedaan. Maar goed, dus je begrijpt wel Beck Hansen. Of gewoon simpelweg Beck. Hij heeft genoeg inspiratie om geen gehad. Dus vandaar dat hij ook nog van die leuke muziek maakt, dames en heren. Goed, het is kwart voor negen, uh, tien. Zullen we kwart voor tien we doen? Kwart voor tien, ja. Precies. Zomertijd weer een tijd. Ik weet het al. Maar we bespreken nu dat het kwart voor tien is. En uh, je luistert naar Toebak Leven de bij ZFM. Vandaag is het Hengstebal alleen maar hier en in de studio. Want Jolande is nog even op vakantie. Dat had weer een of andere. Uh, trip je ergens naartoe, hè? Wat verdorie, hè? Regenen dus wel nu. Uh, lekker, hoor. Dan ga je wel lekker op vakantie Met dit regen. Is je gegund? Nou zeg. Goed. Maar het ligt eraan waar je hier gaat, natuurlijk. ik. Uh, dat is waar, ja. Misschien gaat het wel een subtropische uh, zwembad. Dat is geroverdekt. Ja. Zit je hebt goed, lekker in je zwembroek uh, zit je in de warmte. Dat is helemaal geen put. Jij wil daar geen beeld bij voor, muziek. vormen, zie ik. Goed. Uh, <lacht> nee, dat ook niet. Nee. Oh, oh. Uh, sorry. Ja, ik... Uh, ja, ik... Uh... Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, Jij hebt het over een barman die 1 miljoen... Ja, een, uh, uh, uh, ja, een barman uit, uh, uit Amerika... die uh, liep op het uh, vliegveld van San Francisco... vond ja? daar 20 dollar. dacht, nou, wat een geluk. Wat een geluk. Misschien heb ik wel meer geluk. Dus die kost niet 20 dollar. Kocht hij een kraslot. Ja? Nou, dus hij uh, liep te krassen. Ja, ja. En uh, nou, je raadt het Ah, al. Ik voel het al aankomen. 1 miljoen dollar. Tien! Hartstikke idee. Kan ik even checken, hè? Gewoon even een gewoon. Man, wat een ja. ja. Oh, hij, even, hij dacht ik heb geluk. Dat geluk moet ik op de proef stellen. Ja. Nou, dat, dat is waar. Ja, dat heb ik ook vaak dat je, zeg maar, dat je ergens loopt en dat je dan net met het met lippies van je riem achter de deur klinkt blijft haken, weet je Dat je ook vast zit dat je denkt dit, dit komt nooit voor. Oh dit, ja, dat en dan matig. moet dan, ik moet nu een staatstoel kopen, want dit is echt zo toevallig. Ik krijg nog zo'n toevalligheid en dat is dat ik ja, erin. Nee. Nee, nee, nee dat heb nee, je niet. Nee. Oh, nee, ja. ik, kijk als je ergens geluk mee hebt, maar ik vind als je met je broek achter de deurkling blijft haken, ja? meestal heb je. Ik heb, ik heb het uh, wel ja? vaker. Ja? Bij mij al geen geluk meer, maar ja? uh, geen toeval meer. Ja? Maar uh, meestal klap je dan ook ergens tegenaan, want meestal heb je haast. Ja? Ik zie dat niet echt als een geluk dingetje. Dat ik denk. Nou, ik heb nu zoveel geluk, nu ga ik. Uh... Oh, dat, ja, dat heb ik wel. Ik bedoel, er ligt er één klein steentje midden op de weg en ik rijd met mijn fiets er net overheen. Lekker bond. Nou, dat, is, dat is toch een teken. Ja, dat is een teken dat je ongeluk hebt die dag. Oh, nou goed, heb ik het. Dan, dan moet je dus geen, geen staats worden. Oh, ik heb het ook nooit gedaan. Kijk, een maat van me, die is een keer met zijn dronken harses, is hij gevallen. En de volgende dag kwamen we daar. En hij is echt, dat hele pad stond vol met brandnetels. Ja. Op één stukje na. En daar is hij gevallen. Kijk, dat is geluk. Dat is geluk. Nou goed, ik, ben meer, ik heb meer geluk in de liefde. En uh, mi minder geluk in het geld. Dus uh, vandaar dat ik ook nooit zoiets kom. Maar kon. je bent toch gelukkig. Ik ben gelukkig. Ja, ik ben gelukkig. Doe nou over. even voor de radio, net zo je gelukkig nee, Ik ben hartstikke gelukkig. Ik ben echt, man, ik ben van, hier, ja. Echt, hoor. Oh. Ik schreeuw het van de daken. Uh, Arne Soldaat, je kent hem wel, van Teenage View. And the Now you don't need me like before Just close your eyes, stay beside the door Now you don't need me like I do This save your lives, I am his fortune And in the principle we trust With our eyes turned down disgust and his hands and off his skin Je zou die naam hebben, hè? Arne Soldaat, dat is toch een hele stoere naam? Maar het is ook zijn echte naam. Het klinkt wel een beetje alsof hij een kruising heeft tussen Anne Frank. Ja, ja, ja dat is het, ja. Daar doet men me een beetje aan denken. Uh, maar hij heeft volgens mij niks met de oorlog te maken. Want dat zie je niet in eerste instantie als je iets over me leest. Hij heeft te maken met Daryl en. Maar hij heeft ook met uh, Tim Knol heel veel te maken. Want hij komt volgens mij ook uit Horen vandaan. En Horen is natuurlijk een plaats van heel veel artiesten. Die komen, die, die, oh, die komen uit de meest waanzinnige mooie plaatjes. Die doen denken aan de jaren 60 en jaren zeventig. Vooral Tim Knol is daar heel erg goed in. Een jonge gozer die nog steeds, uh, ja, echt uh, sfeervolle muziek maakt. Ik binnenkort zakkubjes op de radio. Oh, het rijdt mijn hand voor niet op. Goed, leeft op de radio. Het loopt tegen het einde van het radioprogramma. Straks naar tien. Goedemorgen, Zandvoort, Lijfentel, Hoogland, niet vanuit Talassa. Vorige week hadden we daar natuurlijk een verbinding mee, omdat daar de toren staat. En er zijn momenteel, wat was het 33.000 handtekeningen op ja. gehad tegen de windmolens. En uh, ik sprak uh, tijdens de barbecue afgelopen zondag nog iemand die ook op de toren ging staan... En die had uh, zoiets van. Uh, uh, uh, of nee, ik had zoiets. Eigenlijk zou je toch iets van. Je had er echt een windmolen van moeten maken met grote wiekens. Uh, met, een, met, een, uh, met een stuk tekst. De, de strijd tegen de windmolens. We zijn Don Quixote niet. Of uh, we willen geen klap van de molen. Zoiets. Dat, dat miste ik nog een beetje. Want het is nu gewoon een toren, maar het hoort eigenlijk een groot windmolen te zijn. Dat dus trekt nog even meer, in, uh, nog meer belangstelling, misschien. Goed, Nog meer aparte berichten zijn. Ik zie hier nog hard scrollen. Ja, door, jij, al, denk... jij had het over, uh, oh, de, trein. over de trein. Ja. Je had het over goud zoeken en over uh, nou ja, uh, geluk hebben en dat je een, een, twintig, een, een, een biljet van 20 dollar vindt en dat je dan meteen een kras lot koopt en dat eigenlijk een miljoen vindt. Nou, nu zijn ze nog zet op, op, op het spoor, op zoek naar een trein die in 19... 45 ergens ondergrond is gereden. Het is Kluszaka in Polen. Spreek ik het waarschijnlijk verkeerd uit. Dat is een, een, een gangenstel van kilometers lang met allerlei vertakkingen. En er schijnt een trein te zijn van 100 meter. En daar zit gigantisch veel goud in. Dat zou dan alweer de, de, de oorlog, na de oorlog allerlei dingen moeten subsidiëren. Uh, maar die trein is zeg maar ergens bedolven onder... De, de, de stenen om het te, te, te, te verstoppen. En nu zijn ze op zoek. En nu schijnt een man op zijn sterfbed iets te hebben verteld... dat hij weet waar die trein staat. En er zijn twee speurders... waar de namen niet van bekend zijn. Die zijn op zoek geweest en die hebben alleen... Uh, foto's gemaakt met infrarood en dat soort dingen. En die zeggen dus bewijzen te hebben. Ik, ik zie gewoon... Een, een National Geographic of Discovery... ja, ja, uh, ja, ja, ja documentaire aankomen. Ja, dat, dat sowieso. We, de, gewoon een programma... Train Hunters. Ja. Ja, dat, ja, dat zie ik, ja, klopt. En dat wordt een soort speelfilm. En uiteindelijk aan het einde van de film vinden met ze heel veel, niks. Met heel veel drama. Ja. Want onderling hebben ze problemen. En... Ja, ja, ik zie, ja, dat is grappig. Maar uiteindelijk vinden ze de trein niet. Maar ja, heel veel mensen geloven er wel in dat de trein echt daar moet staan. Nou, ik, ik, ik vind het een best aannemelijk idee. Ja, toch dat je denkt wel... Hé, hey, wat komt er nou uit die tunnel rijden? Een trein vol met goud. Ja, misschien leven er nog wel mensen. Jezus. Maar maar vroeger, nee, sorry, nu ga ik te ver. Maar vroeger ooit een film van dat mensen onder, met een boot waren gezonken... en uiteindelijk in die boot nog steeds leven. Ja, ja, goed. Ja, leuk. Al die broodjes, aapverhalen. Die, die legendes is altijd leuk om daar een klein beetje te blijven geloven. Ja, dames en heren. En <laughs> België wordt van die hele leuke muziek gemaakt. Deos bijvoorbeeld. Uh, Baltasar komt er vandaan. Maar ook deze band komt daar vandaan. Ik heb het over... Uh, uh, Bella en Sebastian. And the party time I, I heard the rumor from your girlfriend's sister that you knew me and you end up dancing closer to me I know that I Oh party line. Ja, bellen en Sebastian. En ik roep net dat ze uit België vandaan komen. Maar ik heb eigenlijk geen idee of ze uit België vandaan komen. Sorry, ik heb het al. Ik kan het even moeten zoeken. Let eens even op. Er zijn ook allerlei dingen te doen bij de uitzending, maar dat is natuurlijk allemaal niet goed. Nou. Nee, ja, we uh, hebben net besloten dat ik half Amerikaans ben. Dat ja. Ja, goed. Dat een Amerikaanse spirit heb. We hadden het over, ik nou ja, kan het klein beetje noemen, TED Radio Hour. Dat is best wel inspirerend. radio's en een uh, podcast die je kan luisteren. En dan hoor je het verschil tussen de, de Nederlandse informatieradio en de Amerikaanse uh, ja, de radio. de Amerikaanse radio. Ik hou er heel erg van. Dat is ja. echt een positieve. En we, er zijn mogelijkheden. En dan, ja, En al als je Nederland, is het heel vaak, dan, dan hoor je zo'n interview. Ja, maar, kan je dan niet dat en dat? En wie ja, is verantwoordelijk? En hoe ja. had dit fout kunnen gaan? En het had nog veel fouten kunnen gaan. Ja. Dus veel meer naar het negatieve. En Amerikanen zeggen altijd van... Yes, we, we do it. Yes, we can. Dat ja, is, ja, weet je, dan, dan hebben ze een nieuw plan. En dan is het echt... Je gaat er ook gewoon, ze zeggen, vertellen het zo dat je, je gaat er gewoon in geloven. Je ja, weet, ik, ik maak, ik maak geld uit. over. Ja, ja, dat dat <laughs> nog net niet. Maar. maar ze weten het altijd ja, op een positieve manier goed te verkopen. En in Nederland zitten we toch wel ja, ja. negatief. Ja, pas geleden hoorde ik ook weer van die uitvinders... met die ene man die ik ben dan vergeten. En, uh, die ook de lichtgevende fietspaden had bedacht. Oh ja, ja. En die zegt ook al, ja, in Nederland gooien ze altijd de remmen erop. Die zeggen ja. altijd even, ja, maar... En hij wordt altijd doodziek van de ja, maar. Kijk, ja. dat is gewoon waar, waar, we, waar we al zijn. Want de mogelijkheden zijn, in ja, plaats weer dat nuchtere Noord-Hollanders. Ja. Ja, daar word je niet altijd even maar blij van. Ik heb daar heel veel boeken over gelezen, maar daar ga ik jullie niet mee vervelen. Nee, nee, nee, <lacht> nee, laten we mensen blijven motiveren, dames en heren. Nou, nog even één laatste plaatje... Ik zou zeggen, volgende week zijn we er weer. En zijn we als het goed is weer gewoon met ja, z'n drieën. Met drieën ja, dan Vol, heb je tenminste uh, niet alleen maar onze stem. maar heb je tenminste ook een vrouwelijke stem erbij. Een vrouwelijke stem erbij is ja. altijd leuk. Goed, DoeBokLev op de radio. Ten einde, straks Goedemorgen Zandvoort. We spreken elkaar volgende week. Hoi, hoi, prettige weekend. Tot volgende week, hoi.